1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Invliegen hulpgoederen naar Hoorn van Afrika begonnen. Wilders neemt opnieuw afstand van Noorse terrorist... en extra psychiaters naar het Pieterbaancentrum. Het is bewolkt, af en toe valt er regen, op een enkele plaats is er wat zon... en het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland. Morgen wat meer ruimte voor de zon, ook een bui, 20 tot 23 graden... en donderdag nog wat warmer, maar er blijft kans op een bui. De VN begint vandaag met het invliegen van hulpgoederen naar Somalië, Ethiopië en Kenia. U weet het, de delen van die landen in de hoorn van Afrika zijn getroffen door hongersnood, door een combinatie van factoren, oorlog, hoge voedselprijzen en vooral door de aanhoudende droogte. Correspondent Koert Lindeijer is in het noorden van Kenia. Koert, wat heb jij daar gezien, wat heb je daar getroffen? Het is uiterst bar uh, het landschap, echt heel erg uh, schaal. Uh, ik ben op twee plaatsen geweest in uh, Noord-Kenia, bij de Samburus en bij de Borana's. Uh, alle twee deze volkeren stammen klagen dat ze ongeveer de helft van hun vee zijn kwijtgeraakt, de afgelopen paar maanden overleden. En alle twee uh, deze groepen mensen praten ook over slachtoffers. Er is zonder twijfel een grote voedselcrisis uh, uh, daar ontstaan. Het is uiterst uh, benauwend voor de mensen daar. Wat is het grote probleem uh, van dat nomadische bestaan? Waarom is dat zo problematisch? Dit is niet een ramp die van boven komt. Dit is een ramp van mensenhanden. Er zijn natuurlijk een aantal redenen uh, voor, zoals een oud Sambul-vrouwtje mij vertelde. Vroeger waren er minder mensen, maar meer slachtoffers bij droogte. Nu zijn er meer mensen, maar minder slachtoffers omdat sneller de overheid uh, ingrijpt. Het is een kwestie van overbevolking van mens en dier. Dat is een belangrijke reden. Een andere reden is dat dit allemaal zeer marginale, vergeten gebieden zijn. Als je door de hooglanden van Kenia rijdt, daar is ontwikkeling. De markten liggen vol met voedsel. Zodra je die afdaalt naar de grote zandbak van het noorden, dan gaan opeens de voedselprijzen naar boven. Zijn er geen verharde wegen meer? Zijn er geen scholen meer? Er is nooit geïnvesteerd in deze gebieden. Iedereen is afhankelijk gebleven van vee. En als je dan vele jaren droogtes hebt, deze droogte is twee jaar geleden begonnen. ja, dan is men uiterst kwetsbaar. En uh, dan als het even fout gaat, dan gaat het ook helemaal fout. En dat is nu het geval. Dan begint de VN vandaag met het invliegen van die hulpgoederen naar, uh, nou ja, Kenia dus. en ook Ethiopië en Somalië. Die mensen die jij gezien hebt daar in problemen, hebben die iets aan die hulp? Als het op tijd nog aankomt uh, wel, de grootste crisis blijft natuurlijk toch in Somalië zelf. Daar zal het moeilijk zijn om het voedsel binnen te krijgen, daar heerst oorlog. Daar laat Al-Shabab, de terreurorganisatie die uh, heerst in de hongergebieden, daar laat vooralsnog geen uh, hulp toe. Hier kan een grote ramp voorkomen worden als het gaat om dodelijke slachtoffers. Maar vergeet niet het is voor een nomade en veehouder ook een verschrikkelijke ramp wanneer je de helft of al je vee kwijtraakt. Dat kost jaren om daar weer bovenop te komen. En gezien de cyclus van droogtes die tegenwoordig om de tweede jaar terugkomen... wordt dat steeds, steeds moeilijker. Dus het blijft sowieso een tragedie. Hoewel er misschien niet zoveel mensen hier zullen sterven... als dat het geval is in Somalië. Dankjewel, kort Lindijer vanuit het noorden van Kenia. De samenwerkende hulporganisaties die hebben tot nu toe 10 miljoen euro opgehaald... voor hulp aan slachtoffers van die droogte daar in Afrika. Marinus Verweij, actievoorzitter van de SHO, goedemiddag. Goedemiddag. 10 miljoen, bent u blij? Ik ben heel blij. Uh, we zijn zeer tevreden over de actie tot nu toe en uh, zijn uh, zeer blij met de 10 miljoen die, uh, die nu binnen is. En ja. we hopen natuurlijk op nog veel meer. Ja, want de actie loopt nog door, Giro555. Uh, kun je zeggen dat Nederlanders nu eindelijk beginnen te beseffen hoe groot de problemen zijn in Afrika? Ja, ik denk inderdaad dat dat het geval is. Uh, toen de actie net begon uh, waren er ook natuurlijk nog uh, beperkte mediaberichten en beperkte beelden. En je ziet nu dus dat uh, ja, de urgentie uh, van het probleem en van deze ramp... dat die steeds duidelijker wordt. En uh, ja, dat heeft ook zijn effect op het Nederlandse publiek. En dat publiek wordt opnieuw bestookt met uh, ja, een, een week voor de horen. Hoe ziet die eruit? Uh, volgende week is dat. Uh, begint op uh, 1 augustus van 1 tot 7 willen we onze activiteiten uh, intensiveren. Dus uh, zien dat er allerlei bedrijven in actie komen. Allerlei uh, maatschappelijke initiatieven. En uh, die willen we zoveel mogelijk dus volgende week concentreren en intensiveren. Zodat dat echt een week wordt uh, met bijzondere aandacht voor de hoorn. En wat gaan we ervan merken? Ik denk van alles en nog wat. Uh, zeg maar Zowel op, uh, op klein niveau uh, allerlei plaatselijke dingen als ook... Uh, uh, rap rapportages op, uh, in de media. We gaan het merken dus volgende week die week voor de hoorn. Ik dank u wel uh, voor de uitleg, meneer Verweij van de SHO. Dan Noorwegen. PVV-leider Wilders heeft nog eens nadrukkelijk afstand genomen van de terreuraanslagen in Noorwegen. In de verklaring spreekt hij van een brute moord die de PVV diep heeft geschokt. En dat de dader Anders Breivik in zijn manifest expliciet naar de PVV en naar Wilders verwijst, dat vervult de PVV-leider met walging. En verder schrijft Wilders dat hij en zijn partij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een wat hij noemt verknipte idioot. die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op een gewelddadige manier misbruikt. De PvV zal nooit oproepen tot geweld. En de PvV'ers geloven in de kracht van de stembus en niet in bommen en pistolen, aldus Wilders. De Italiaanse Europarlementariër Borghesio heeft inmiddels opschudding veroorzaakt door de Noor, Anders Brijvik. Juiste prijzen. Politicus van de Lega Noord was gisteravond op de radio... en hij was vol lof over het ferme nee van Breivik... tegen de multiculturele samenleving. Die Borgesio die baarde in mei ook al opzien. Hij noemde toen de van oorlogsmisdaden verdachte... Bosnisch-Servische generaal Mladic een patriot. En veel collega's vinden dat hij het Europarlement onwaardig is. Dan de... Uh, terug even naar Noorwegen. De politie daar hoopt overmorgen de definitieve lijst met namen te hebben... van de slachtoffers van het bloedbad op Uteja. Vandaag wilde de politie al beginnen met het vrijgeven van die namen. Maar het lijkt toch allemaal wat langer te gaan duren. Maar toch heeft een tweetal Noorse kranten al een aantal namen en foto's vrijgegeven. Ik sprak eerder met Scandinavië-correspondent Dirk Evers... over hoe die kranten aan de namen en de foto's zijn gekomen. Wel, uh, zowel de krant uh, WG als uh, de krant Dagblad heeft met de nabestaanden gesproken en is er zeker van, dus heeft toestemming gekregen van de nabestaanden om de foto's van die jongeren te publiceren. Het zijn uh, ja, foto's van heel jonge mensen, je ziet ze in, tijdens een vakantie, je ziet ze lachen, dus uh, het is eigenlijk toch wel emotioneel. En zijn dat tabloids of gezaghebbende kranten? Het zijn tabloids, maar zowel uh, dagbladet als WG, die uh, hebben goede journalisten die ook wat nu betreft het onderzoek en, zo en de, de bomaanslagen toch altijd er als de kippen bij zijn om met, met de eerste nieuwe informatie te komen en ook dat meestal toch goed kunnen funderen zie je in Nederland ook natuurlijk, hè? dat zie je ook wel gebeuren. Um, dat, dat wat die uh, foto's en die namen betreft... Uh, de minister van Justitie die heeft uh, iets gezegd over de politie. Namelijk, de politie heeft fantastisch werk gedaan. En ja, nou weten we dat dat niet helemaal goed is afgelopen allemaal vrijdag. Is dat niet een beetje cynisch van die minister? Uh, in Noorwegen niet, daar uh, is eigenlijk... Daar, daar... Kan men daar wel inkomen? Er zijn reportages geweest over de politieagenten die betrokken zijn geweest bij de zoekacties. Dat die het zelf heel moeilijk hadden emotioneel. Dat ze zelf... Crisishulp, psychische hulp kregen. Uh, de omstandigheden op het eiland waren, waren ook niet uh, gemakkelijk. Het is een heuvelachtig eiland. Ja. En de st staat van, van de jongeren na, na het bloedbad was ook niet, uh, niet heel goed. Ze hebben van ochtends tot avonds zitten werken. Dus dat kwam allemaal uitgebreid aan het nieuws uh, in de Noorse media. Dus, dus de Nooren hebben daar begrip voor. Het valt op hoe iedereen, iedereen schouderklapjes geeft. De bevolking dankt. Uh, de, premier, de premier dankt uh, de reddingsmanschappen. Uh, de koning dankt uh, ook de reddingsmanschappen. Dus ieder geeft elkaar schouderkrapjes. Men zit echt nog in deze fase van, uh, van shock. scandinavië correspondent Dirk Evers. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Om de lange wachttijden in het Pieterbaancentrum te verkorten... worden extra psychiaters ingezet. Dat zei staatssecretaris Fred Teven vandaag in een brief van de Tweede Kamer. Op dit moment is de wachttijd voor verdachten om daar onderzocht te worden. 23 weken. Zo'n 20 rechtszaken hebben daardoor al vertraging opgelopen. Dat Pieterbaancentrum valt onder het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. En daar moeten die extra psychiaters dan ook vandaan komen. Wij hebben als NIFP een, uh, een twaalftal vestigingen waar psychiaters werkzaam zijn, vooral in de zorg, in de penitentiaire inrichtingen. En daarvan is een aantal ook gekwalificeerd om forensisch psychiatrisch onderzoek te doen. En daar gaan we in eh, sterke mate op sturen dat die ook in het eh, Pieterbaancentrum... meewerken om de wachtlijst eh, omlaag te brengen. Het aantal horecabedrijven is de afgelopen vijf jaar met 10 gegroeid... naar nou bijna 54.000 uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral het aantal hotels is toegenomen. In Midden-Nederland is er zelfs sprake van een ruime verdubbeling van het aantal hotels. Met de cafés gaat het wat minder goed. Er zijn nu 6 procent minder cafés dan vijf jaar geleden. En verder is opvallend de groei van het aantal ijssalons met 50 procent naar 600. Koninklijk Horeca Nederland. De ijssalon is een van de bedrijfstypes waarvoor de vestigingseisen en uh, de noodzakelijke investeringen niet bijzonder groot zijn. En dat betekent dat ondernemers daar uh, slechts een aantal uh, opleidingen voor hoeven te volgen en dan redelijk eenvoudig ook zo'n bedrijf kunnen beginnen. En Het restaurantwezen blijft met 61% het grootste deel uitmaken van de Nederlandse horeca. In Zuid-Limburg zijn de problemen met de waterleiding grotendeels voorbij. Vanochtend hadden bijna 75.000 huishoudens problemen met water. Onder meer in Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Sittard. Daar kwam in weinig of in sommige gevallen helemaal geen water uit de kraan. En die storing was het gevolg van een breuk in een hoofdwaterleiding. Sport. In Shanghai hebben ze juist veel water nodig. De wereldkampioenschappen zwemmen zijn daar. De eerste Nederlander is inmiddels in het water verschenen, Lennart Stekelenburg. Hij zwom de halve finale bij de 50 meter schoolslag. Bob van der Tak zit erbij. Bob, heeft hij zich geplaatst? Ja, hij heeft zich geplaatst. Maar als je het goed vindt neem ik eerst even de 100 meter rugslag bij de mannen mee. Want die is in een volle gang. Het keerpunt van de 50 meter. Het is Camille Lacour, de Fransman. De grote favoriet ook voor het goud die aan de leiding gaat. Maar zijn landgenoot in baan 4 is ook eh, goed op de race. Jeremie Stravioes. Lacour wel nog altijd aan de leiding. Halverwege de laatste baan. Lacour nog altijd met een lichte voorsprong. Kan Straviouz uh, nog wat doen? Of Zoeken Irem misschien, de Japanner? Nee, die komt er niet aan. Het is uh, Lacour die, denk ik, uh, als west uitkomt bij de finish. Oei, het scheelt niet veel. Hij moet lang uitdrijven en dan is het een ex-equo voor Frankrijk. Ongelooflijk, zeg Lacour en Straffius in exact dezelfde tijd: 52-76. En dat leidt hier links voor mij op de perstribune waar. De verslaggevers van de Franse radio uh, hun uh, verslag doen tot grote opwinding. Dat uh, kun je je voorstellen. Maar ja, dit is uh, ongelooflijk. 52-76 voor beide zwemmers. Dubbel goud dus voor Frankrijk. Dan zal ik nu die vraag over Lennart Stekelenburg beantwoorden. Ja. Want uh, ja, die, ja, dat hadden we nog te goed natuurlijk. Die heeft wel voor een uh, mijlpaal gezorgd in zijn carrière. Door uh, voor de eerste keer de WK-finale te halen. Vanmorgen was het allemaal niet zo overtuigend in de series. Maar in de halve finale zwom hij veel beter. Stekelenburg vanuit baan 8 zwom hij op de 50 meter schoolslag. 27-51. 700ste boven zijn Nederlands record. En dat was in totaal de vijfde tijd. En Stekelenburg mag dus naar de finale vanmorgen. Nou, dat is goed nieuws. Femke Heemskerk die zwemt zo de halve finale bij de 200 meter vrije slag. Maar dat ging toch niet zo goed vanmorgen. Kan ze wel een finale plaats halen, Femke Heemskerk? Ja, ik denk het wel hoor. Ze was zelf ook niet zo tevreden over die race. Zesde in de serie. Wel ruim door dus naar de halve finale. Maar ja, ze ging een beetje kapot op de laatste 50 meter. Dat beviel er niet zo, maar ik denk gezien de vorm die Heemskerk geëtaleerd heeft op de estafette afgelopen zondag. En de stappen die zij gemaakt heeft, de ontwikkeling die zij doorgemaakt heeft sinds ze in Marseille traint. Ja, dan denk ik toch dat ze die finale echt wel gaat halen straks. Je hebt de vertrouwen in Bob van der Tak in Shanghai. Door naar het verkeer. Wijnand bij de AWB. Valt mee op de weg. Eén de file en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade. drie kilometer. 14 over 1, hoofdpunten van het nieuws. De VN is begonnen met het invliegen van hulpgoederen... naar de hongersnoodgebieden in de Hoorn van Afrika. PVV-leider Wilders walgt ervan dat Anders Breivik... in diens manifest expliciet naar hemzelf en de PVV verwijst...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 Allemaal. België heeft nu al meer dan een jaar geen regering. En de roep om het land dan maar op te splitsen wordt steeds luider. Maar hoe moet dat dan? Er is natuurlijk een sprekend voorbeeld van zo'n opsplitsing. tsjecho slowakije Daar gaan we zo meteen over praten. Deel 2 van het radiodagboek met Marjan Luif, Oftewel mevrouw ten Katen, die deze week dus op de parade in Utrecht staat. En hoe klonk zij ook alweer? En straks na half twee is stand.nl. Gisteravond stuurt minister De Jager van Financiën een brief naar de Tweede Kamer... waarin precies stond hoe de miljardensteun voor Griekenland is geregeld. Daarmee corrigeerde hij de fout van premier Rutte... die 50 miljard euro vergat op te tellen bij het pakket van 109 miljard euro. Een domme vergissing van Rutte, is die schadelijk voor zijn imago... of komt hij ermee weg? Onze stelling straks in Stand.nl. De misrekening van premier Rutte over de steun aan Griekenland... is schadelijk voor zijn reputatie. Weet u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met hekje Stand.nl. Dit is Radio 1. Lunch... België heeft nog steeds geen regering. Het land is nu meer dan een jaar bestuurloos. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijke opsplitsing. Volgens sommigen is het een onzinnige gedachte. Maar waarom eigenlijk? En mocht België ooit opsplitsen in Vlaanderen en Wallonië, hoe gaat het er dan precies uitzien? Dat is natuurlijk een sprekend voorbeeld. In 1992 werd Tsjechoslowakije opgesplitst in Tsjechië en Slowakije. En onze vraag van vandaag is, hoe is destijds Tsjechoslowakije opgesplitst? En kan dat ook met België? Ik praat erover met Hans Renner, bijzonder hoogleraar Midden-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Groningen. En u bent afkomstig uit het land dat toen nog Tsjechoslowakije heet. Dat klopt, ik ben als Tsjechoslowaak geboren. Ja. En, en was het in Slowakije of in Tsjechië? Dat was in Praag, in Tsjechië. Ja, ja wat, wat, wat nu dus inderdaad uh, Tsjechië heet. Um, voelt u zich eigenlijk Tsjech? Ik voel me nu Tsjech, ja. Maar aan de andere kant natuurlijk, je, je zal je roots nooit uh, kunnen verlogen. Hè. Uh, dus, uh, dus ik heb ook nog uh, grote zwakte voor Slowakije. ja. Zonder meer. Die horen er wel degelijk bij ook wat u betreft. Uh, emotioneel zeker, ja. ja, ja. Uh, u woont al sinds 1968 in Nederland. Uh, ja. De opsplitsing uh, dus niet meegemaakt, maar wel op afstand. Hoe was dat voor u? Uh, hoe dat voor mij was? Uh, ik heb het niet verwacht. Kijk, uh, dat was in, uh, überhaupt in 1989 toen de uh, Berlijnse muur is gevallen. Toen dan in uh, Tsjechoslowakije de Vrouwere Revolutie heeft plaatsgevonden uh, die het einde aan communiste, uh, communisme heeft gemaakt. Uh, dat was een periode van een enorme opwinding en, en optimisme en, Niemand heeft zich gerealiseerd dat eigenlijk drie jaar later. aan dat Tsjechoslowakije, dat zo triomfantelijk heeft gevierd. het val van het communisme, zowel de Tsjechen als de Slowaken dat aan die federatie of aan dat land in Einde komt. Dat was gewoon. Uh, dat hebben we echt niet gedacht. Nee. En toch is het gebeurd. Ja, hoe kwam dat? Nou, dat kwam uh, in eerste instantie door het feit dat. Uh, uh, die, dat, dat land is eigenlijk kunstmatig in elkaar gezet uh, voor de luisteraars die, die van geschiedenis houden na Eerste Wereldoorlog 1918 ontstaat Tsjechoslowakije in Midden-Europa ontstaan nieuwe landen zoals ook Joegoslavië, zoals Polen en Tsjechoslowakije dat was eigenlijk toevoeging van twee delen Tsjechië dat was altijd een koninkrijk bohemse koninkrijk sinds de middeleeuwen en Slovakije dat behoorde tot de oostelijke deel van de voormalige Donau-monarchie, Oostenrijk-Habzoerse monarchie, monarchie tot dus, dus de Oostenrijk-Hongaarse uh, monarchie, dus tot het Hongaarse deel, en die Slowaken, die wilden niet meer bij de Hongaren. En dat was de enige logische eh, oplossing: dat ze bij de Tsjechen kwamen. En zo ontstond in 1918 Tsjechoslowakije uit twee delen. Met twee volkeren, twee aan elkaar zeer verwante talen. Maar toch was die ontwikkeling verschillend. De Tsjechen waren van ouds industrieel land, industrieel volkje. Mm -hmm. De Slowaken waren meer een, dat was een rurale gebied. Uh, uh, dat waren meer uh, uh, agrarisch gebied. En nu komen dus die twee landen bij elkaar. In één Tsjechoslowakije en dan begonnen al die problemen. Die Slovaken hebben zich altijd enigszins achtergesteld gevoeld. Ja. Ten opzichte van die Tsjechen. Ja. En niet geheel ten onrechte. Ja. Maar het feit dat het, u uh, zei, uh, min of meer kunstmatig uh, bij elkaar gezet is... was het daardoor ook weer makkelijker om het uit elkaar te halen? Wel nee, want tussen 1918 en 1993... Ja. toen op 1 januari 1993 is die splitsing uh, in feit geworden... ja, dat is toch wel een, ja. een, een hele eeuw bijna zit ja. ertussen. Dus dat was, dat was toch wel pijnlijk. Het was maar het pijn lag vooral meer in de emoties dan in, laat ik zeggen, in, in die splitsing zelf. Ja. En toen kwam natuurlijk de vraag van, ja, wie krijgt wat? Uh, er was besloten om uit elkaar te gaan. En, en dan? de hoofdstad. Ja, de hoofdstad was Praag. Nou, ik moet, ik moet misschien nog, nog, nog uh, uh, iets aan toevoegen. Uh, dat, uh, dat na 1989 er waren grote problemen. Het waren economische problemen. Want na na de periode van het communisme, was het land eigenlijk feit. Ja, dat was Griekenland, op dit moment is nog heilig. En, en uh, dan moeten <laughs> dat zich Het nog erger. Uh, dat, uh, alle die postcommunistische landen, die, die hadden grote uh, uh, economische problemen. En dan, je moet zich voorstellen dat in, in, in Tsjechië... komt een rechtse regering aan de macht, Tsjechische regering... in Slovakije komt een linkse coalitie hmm. aan de macht... Wij spreken eigenlijk over Belgische toestanden al toen. Hè? Ja. Dus, uh, en die federale regering die kon dus niet worden gevormd. En dat was dus het begin van het einde. En Dus er liggen vooral economische motieven... aan, de, aan, de, aan het uitinvallen van Tsjechoslowakije, geen andere. En men heeft dat toch wel redelijk snel over gedaan. Dus dat is, uh, men ging aan de onderhandelingstafel zitten... en men heeft dus het land verdeeld. Ja, gewoon lijstjes gemaakt van jullie krijgen dit, wij krijgen dit... En, en men was er eigenlijk snel uit. Er was niet heel veel ruzie over. Het, het was geen uh, ruzie, nee, zeker niet. En men was uh, redelijk snel over. Uh, uh, eens, uh, of ik moet zeggen... Uh, de bevolking, zowel in Slowakije als in Tsjechië... wilde die splitsing niet de Tsjechen helemaal niet en de Slowaken eigenlijk ook niet. Wat de Slowaken verlangden was meer autonomie en steeds meer autonomie. Steeds meer, ze hadden dus een eigen republiek, maar ze wilden bijvoorbeeld eigen buitenlands beleid. Mm -hmm. Dat moet je zich voorstellen. Je hebt één land, Tsjechoslowakije ja. heten en de Slowaken hebben hun eigen buitenlands beleid en de Tsjechen hebben hun, uit, hun uit, uh, buitenlands beleid. En dat ging dus niet. Dus uiteindelijk dat was de enige manier om het te splitsen. Dat ging via de Constitutionele weg. Parlement heeft daarover besloten: geen referendum. Want als er een referendum zou worden gehouden, dan was het niet gelukt. Dan hebben en Om... de Tsjechen tegen de splitsing eh, gestemd, en de Slowaken tegen de splitsing. En dan was de situatie eigenlijk voortgemodderd. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het is dus het verhaal in, in Tsjechoslowakije geweest, dat het eigenlijk, eigenlijk zonder slag of stoot, nou ja, goed, er was, er was wel wat discussie over, maar uiteindelijk is dat prima gegaan. Ja. Als we nu naar de situatie in België kijken, uh, alleen al over de hoofdstad, ik zei het al. Heel ingewikkelder. Ja, dus, nou ja, dus ik... ze kunnen Tsjechië, Tsjechië en Slowakije niet als voorbeeld nemen. No, in, in bepaalde opzichten wel. Eh, namelijk dat het geweldloos is gegaan. Volledig geweldloos aan de onderhandelingstafel. En dat zal ongetwijfeld bij de Belgen ook zo gaan. Maar verder is het toch wel een groot verschil. Bijvoorbeeld, het dat, dat grote eh, meevaller voor de Tsjechen en Slovaken was dat de grens tussen Tsjechië en Slowakije Die was altijd bepaald. Dat was de oude grens in die oude Donaumonarchie. Eh, en die was gewoon. Onbetwist. Ja. Dat wil zeggen, aan de westelijke kant van die grens heeft men Tsjechisch gesproken. Aan de oostelijke kant van die grens heeft men Slovaaks gesproken. En er waren geen enclaves ergens. Er was geen soort van Brussel. Veel waar we, ja. Nee, nee, nee. <laughs> dus dat was, dat was makkelijk. Dat vo de volgende meevaller was, toevallig... Er waren 10 miljoen Tsjechen, 5 miljoen Slowaken. Dus je kon dat die eigendommen, die nationale eigendommen... Kon je delen in één tegen twee. Dat wil zeggen, één train bleef in Bratislava, twee trainen gingen naar Praag. Eén ja. vliegtuig in Bratislava, twee vliegtuigen Sorry. in Praag. Uh, ik overdrijf niet. Zo heeft men dus alles, alles uh, verdeeld. Echt eerlijk verdeeld. Zelfs, ja, uh, zelfs uh, de ambassades. Uh, uh, in Den Haag zijn drie gebouwen geweest van Tsjechoslowaakse ambassade. Daar hebben de Tsjechen twee gekregen. Slowaken één. En zo ging het dus op deze wijze met alles. Ja. En dat was natuurlijk een voordeel. Ja, ja, dat zijn gewoon aardige mensen geweest volgens mij. Ook die dat hebben uh, moeten doen. Dat is wel uh, ervoor nodig. Uh, uh, slimme mensen. Slimme mensen in die zin. Dat, dat uh, die uh, beide regie die hebben echt doorgezet. Hmm. Hè? Dus die, uh, uh, de regering Tsjechië... op dat moment geleid door, door huidige president Klaus. Hij was toen minister-president... van die regering, van die rechtse regering. En in Slowakije was een linkse regering... geleid door premier Medjaar. En die konden het met elkaar politiek gezien absoluut niet vinden. Nee, maar ze, He, je kon, kon, ze, ze je konden kon, wel goed verdelen met ze twee. En ze hebben het toch wel behoorlijk ja. verdeeld. En die Klaus, dat is een sluwe vox, vos... die heeft gezien die voordelen voor Tsjechië. Ja. Want natuurlijk, Tsjechië is altijd veel rijker geweest. En dus eigenlijk, die alle problemen die Tsjechoslowakije heeft gekend... Die zijn op het Slovaaks bordje afgeschoven. Ja. Nog één vraag aan u. Uh, ik bedoel, wij, wij zitten er nu over te praten. We doen net alsof België al van plan is om te gaan splitsen. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Ja. Maar zou u het ze aanraden? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, meneer Van den Berg. Uh, als, je, als u die vraag zou stellen aan de Tsjechen en Slowaken... dan denk ik dat... De helft zou zeggen, ja, wij zullen het aanraden. Zijn de... En ze zullen de, uh, van beide delen. Okay. Van beide delen. Okay. En uh, uh, ze zullen daarvoor genoeg argumenten aandragen. Eén van die belangrijkste argumenten zou zijn kijken. Ze zitten al 400, uh, uh, ik wilde zeggen beide jaar, maar ik, wil, <laughs> ik bedoel dagen zonder, <laughs> zonder regering. Ja. En uh, dus dat land moet geregeerd worden. Uh, dus het is in hun belang om geregeerd te worden. En als het niet, niet gaat... Dan maar splitsen. Uh, die anderen zullen zeggen niet doen. En ik zal... Uh, als ze vragen, ik zal het niet doen. U zou het niet doen? Nee, nee. ik denk dat het... Uh, uh, nou, een beetje te laat is. Uh, wanneer zij wilden splitsen... Dan was het wellicht veel beter... Om het al zo twintig jaar of tien jaar geleden te doen. Nu ja. niet. Want waarom niet uh, de grenzen in Europa vervagen... Uh, België is lid van Schengen-verdrag. Dat wil zeggen dat er is vrij hmm. verkeer is van, van, van diensten, goederen... van, van, van mensen, van uh, zo enzovoort, enzovoort. Dus in wezen, in wezen is dit achterhaald. Want als wij ons realiseren, waarover gaat het? Een Tsjech of een Slovaak... Die kijkt dan naar die Belgische toestanden, die, die, die, die, die, die moet zich werkelijk hoogst verbazen. Waarover gaat het? Het gaat over, over vooruit taalkwesties ja, en dit soort zaken... Ja. terwijl het veel belangrijker problemen zijn. Ja, ja. Goed, nou, nogmaals, het is nog lang niet aan de orde daar. Uh, en u zegt eigenlijk, ik zou het ook gewoon niet doen. Dank voor het lesje uh, historie over, <laughs> over deze kwestie. Uh, Hans Rennen was dat, dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marjan Luif, deze week sta ik op de parade in Utrecht als mevrouw ten kaart. Dat je met spelen en zingen geld kon verdienen, dat had ze als kind eigenlijk niet gedacht. En dus koos ze eerst voor een andere baan. Maar ook in dat werk probeerde ze al de lachers op haar hand te krijgen. Ze vertelt erover tijdens een repetitie voor haar paradeshow in een studiocomplex in Amsterdam. Bart, eh, was is onderweg. Oh, is onderweg. Ik ga even Ja, nemen. je zijn etage. Zullen we ook al aankomen? Zullen we ook al komen, ja. ja. Het ja, is gezellig een gezellige kelder in. Het is hier heel anders dan wat ik vroeger... Ik heb veel in bandjes gezongen. En uh, had je altijd van die uh, asbakkerige, uh, viezige, afgetrapte repetitieruimtes... waar het heel erg stonk. Uh -huh. En dit is heel fris. Dat is wel fijn, maar daardoor heeft het ook weer geen sfeer. <Gelodiging> mevrouw ten Katen was eigenlijk het eerste grote ding wat ik deed. Begonnen bij de VPRO Radio met kleine dingen. In het programma Borat van Rik Saal. En daarna, uh, uh, ja, van daaruit uh, ben ik bij die file uh, achterwerk terechtgekomen. En mocht ik opeens mevrouw ten Katen maken. Dus het was heel groot opeens. Zo'n hele serie en spelen erin en uh, alles bedenken. Het ja. is zo heerlijk om gelukkig te zijn. Maar bij mij gaat alles missen, dat doet stad voor geen, dat vind ik echt niet fijn. De reden was dat ik uh, uh, uh, ja, dat ik hier zo vaak over aangesproken werd door mensen echt, nou ja, dat, dat bleef maar doorgaan. Dat was ja, soms wel bijna elke dag in allerlei omgevingen. En toen dacht ik, goh, laat ik, uh, ja, laat ik het gewoon één keertje terug laten komen. God, daar is mijn ring. prachtige, antieke ring. Van mijn moeder geërfd. u dit nog aan. Ik ben niet een uh, super eens, hoor. Ik gebruik het gewoon in mijn werk. Eigenlijk. Uh, ik heb uh, vroeger uh, wel zanglessen gehad. Maar ik heb nooit echt een opleiding gedaan. Meer losse zanglessen. En ik heb altijd wel gezongen. Echt uh, van huis uit. En drie stemmig, uh, tijdens de afwas. En ik ben katholiek opgevoed, dus dan zing je altijd veel in de kerk ook. Maar het is altijd bij mij een beetje op het tweede plan. Dus uh, zoals hier uh, in die serie van mevrouw en Katen... Uh, waren de liedjes gewoon erbij als iets leuks. Dus dat ik echt dit als beroep ging doen... nou, toen was ik al begin dertig... Ja, je hebt van die, van die kinderen die als ze zes zijn al weten dat ze uh, uh, dokter willen worden. En dat dan misschien ook echt worden. Maar uh, bij mij was het eigenlijk uh, een beetje toeval. Het was niet makkelijk zomaar een beetje uh, de, de populaire figuur uh, in een groep. Ja, bepaald uiterlijk. Hè. Ik was lang en dun en met een brilletje op. En, uh, en, en ook wel een beetje verlegen. En, op, nou, dan ging, en als je dan gek ging doen, dan, uh, dan, <laughs> dan ging het allemaal wat makkelijker. Maar het is eigenlijk zo geleidelijk aangegaan. Want ik, eerst uh, ben ik dus tekenlerares geweest. en uh, Het was zo tussen mijn 23 ste en mijn 30 ste Ik maakte toen al een beetje grapjes voor de klas. En uh, dat zat er dan ook al een beetje in. Het komische. En, uh, ja, en zo om een beetje een goede sfeer te krijgen. Ik vond het contact leuk, maar... Uh, uh, ja, dat lesgeven... Uh, nee. Uh, <lacht> Ik ben hem kwijt en dat vind ik toch zo na. Ik merk dat ik, uh, uh, ja, dat, ik, dat ik wat meer durf in rollen. Ja. Nu zijn Rian Luif in haar radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen is het stand.nl. Nu eerst Renate Evers. Radio 1, het nos Journaal. PVV-leider Wilders noemt de aanslagen in Noorwegen een brute moord die de PVV heeft geschokt. Hij noemt het walgelijk dat de dader, Anders Breivik, in zijn manifest expliciet naar de PVV en Wilders verwijst. Volgens Wilders is Breivik een verknipte idioot. De Italiaanse europarlementariër Borgheseo heeft Breivik juist geprezen. De politicus van Lega Nord was op de radio vol lof... over de afwijzing van Breivik van de multiculturele samenleving. Zijn opmerkingen hebben veel opschudding veroorzaakt. Op Giro 555 is tot nu toe 10 miljoen euro binnengekomen... voor de slachtoffers van de droogte in de hoorn van Afrika. De hulporganisaties noemen het een fantastisch bedrag... Volgens de VN is ruim een miljard euro nodig om een einde te maken aan de ellende in Oost-Afrika. En op het WK Zwemmen hebben op de 100 meter rugslag twee zwemmers een gouden medaille gewonnen. In Shanghai eindigden de Franse zwemmers Camille Lacour en Jérémie Stravis... in precies dezelfde tijd, 52 seconden en 17 honderdste. En dat is over het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van den Berg. Gisteren stuurde minister De Jager een brief naar de Tweede Kamer. met daarin de juiste cijfers over de miljardensteun voor Griekenland. De brief was nodig omdat premier Rutte verkeerd had gerekend. Van de totale omvang van het extra pakket waartoe nu is besloten. komt die betrokkenheid op ongeveer 50 miljard netto op het totaalpakket van 109 miljard tot en met 2014. Ja, ik ben er vandaag acht uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Ik kan me voorstellen dat u nog even aan boord moet komen, maar het klopt allemaal, kan ik u zeggen. Nou, een vergissing, een blunder, een foutje of hoe je het ook noemen wilt. Het is uh, eigenlijk maar een klein smetje op zijn tot nu toe schone blazoen. Of gaat deze fout hem toch langdurig worden nagedragen, Rutte? Ik praat erover met Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dag meneer Braakhuis. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee, hier komen ze. Mark Rutte is ook maar een mens. Ja. De Kamer voor deze kwestie terugroepen is overdreven. Ja. Mark Rutte moet hoognodig weg. Op, nee. vak op vakantie. Op vakantie, ja. <laughs> ja. Goed, uh, de, de, stelling, de stelling waar u als luisteraar ook op kunt reageren. De misrekening van premier Rutte over de steun van aan Griekenland... is schadelijk voor zijn reputatie. Als u daarmee eens bent of oneens, sms dat dan naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. De misrekening van premier Rutte over de steun aan Griekenland... is schadelijk voor zijn reputatie. Is onze stelling, meneer Braakhuis, eens of oneens? Mm, een beetje. Een beetje eens. Waarom? Uh, nou ja, ik moet je luisteren. Uh, het bedrag wat ons werd voorgeschoteld... was natuurlijk beduidend lager dan wat nu uit de bus komt. En het gaat natuurlijk om die 50 miljard. Zat het er nou in of zat het er niet in? Ja, het zit er dus niet in. Uh, dus we moeten het erbij optellen, zal ik maar zeggen. Dat is ja. dan het totaalbedrag. De, de vraag is nu, heeft hij het nou echt niet gesnapt? Hij, heeft, hij zei het en we hebben dat fragment nog even laten horen. Ik heb er acht uur bij gezeten. Uh, of heeft hij de zaken toch misschien iets positiever willen voorspiegelen... dan ze in werkelijkheid waren? Nee, dat laatste geloof ik niet echt. Kijk, uiteindelijk komt het natuurlijk altijd... Uh, naar boven hoe het werkelijk zit. Niet alleen omdat de Europese Commissie wat anders vindt... maar natuurlijk ook omdat er uiteindelijk leningen voor moeten worden aangegaan in Nederland. Ja, die moeten natuurlijk ook opgevoerd worden straks bij de financiële beschouwingen. Uh, dus dan zou het alsnog naar boven zijn gekomen. En dan had hij op dat moment wat uit te leggen. Dus ik denk niet dat hij dat uh, bewust heeft gedaan. Nee. Dat geloof ik niet. Had nee. u meteen door dat hij ernaast zat? Eh... <tus> um, nou, uh, nee, eigenlijk niet. Um, uiteindelijk ga je er toch vanuit dat als de minister van Financiën... je als Kamercommissie uh, Financiën informeert, dat het gewoon klopt. En uh, met die waarheid ga je dan ook uh, terug naar huis, zou ik maar zeggen. Dus dan ben je wel uitermate verrast als je heel kort daarop uh, hoort... hé, hey, het klopt eigenlijk helemaal niet. Uh, ja. Het is niet ink, maar het is ex. Hè? Ja. Dus het, we moeten het er gewoon bij optellen. Ja. De jager heeft nu een brief geschreven aan, aan u, aan de Kamer. Ja. En uh, nou, ja, daarin, daarin staat dan hoe het dan precies zit... Met miljarden. Uh, kunt u het in, in twee zinnen nog even uitleggen? Uh, nou ja, eigenlijk heel simpel. Uh, tot 2014 is er een bedrag nodig uit de publieke uh, sfeer van ongeveer 91 miljard euro. Uh, en daarbovenop komt nog eens 50 miljard vanuit de private sector. En tot 2020 is er dan nog eens een keer additioneel 20 miljard nodig uit de Publieke sector. En zegt minister De Jager dat er nog eens 56 miljard komt uit de private sector. Ja. En dan is het totaalbedrag 109 plus 106 is uh, 215 miljard euro. Ja. Maar grof genomen kan je zeggen dat, dat, uh, vijf, dat we, we als Europa 50 miljard meer doen dan eerst werd gezegd? Uh, nou, kijk, niet zozeer als Europa. Uh, het is natuurlijk zo dat het bedrag wat we eerst voorgespiegeld hadden gekregen, was ongeveer in de orde van grootte van. Uh, 80, 90 miljard. Uh, ja Dat blijkt nu 109 miljard. Dus er zit een, een marge in van, van nou, pak een beetje 30, 40 miljard. Er zaten ook nog veel onzekerheden in over de bankenbijdrage. He, dat zou ongeveer 20, 20 procent zijn van het geheel. Dat blijkt nu 37 miljard. Dus er is wel wat ruis geweest op alle getallen, vind ik. Uh, maar uiteindelijk is het verschil, he, wat, wat we toen te horen hebben gekregen en wat nu blijkt, zal toch wel gauw zo'n 40 miljard zijn. Mm. En, en dat is de moeite waard om er even over, over te steken. Ik wou net zeggen, want per saldo moet we dus gewoon meer betalen. Ja, het is het. Boogbij is. bij Nederland. Ja, dat klopt. Onze bijdrage loopt met zo'n uh, 1,5 miljard uh, daarmee op. Ten opzichte van uh, de, de voorgestelde uh, 4 miljard zal het nu ongeveer naar 5,5 miljard gaan, schat ik in. Hm. Uh, dus, dus dat is je moet ongeveer 6,2% nemen van het, van, het, uh, van het publieke deel. Dus dan heb je het over uh, 91 miljard tot 2014 en daar 6,2% ja. van. Staat er in die brief nog iets over de vergissing van Rutte? Nee, er staat helemaal niets uh, in die brief. Ik vond het ook een hele gecompliceerde brief. Bedoel, zo ingewikkeld is de case uiteindelijk toch ook weer niet. En het werd toch wel heel ingewikkeld gemaakt in de brief. Uh, waarbij uh, de minister vol trots is uh, op het uh, deel dat de private sector bijdraagt. Um, uh, hij zegt dan toch van ja, moet je luisteren, 100, uh, 106 miljard tegenover 109 miljard. Dat is toch wel een, een mooi resultaat. Dus de aandacht wordt door de brief vooral op dat resultaat gevestigd. En er wordt even voorbij gegaan aan het enorme verschil... wat we aanvankelijk te horen hebben gekregen. Nou, in de Volkshand staat dat de EU-ambtenaren het onbegrijpelijk vinden... Hè, dat Rutte de cijfers uh, kennelijk niet heeft begrepen, door elkaar heeft gehusteld. Uh, er staat het is beschamend voor Nederland. Ziet u dat ook zo? Ja, weet je, ik, ik geef iedereen wel het recht op, uh, op zijn eigen bloeper. En dat overkomt je één keer en dan vast nooit weer. Dus uh, ja, het is natuurlijk niet leuk. Uh, laten we eerlijk zijn, maar laten we ook niet met veel te grote woorden schermen. Ik bedoel, we zijn nu vier dagen later. Daaruit blijkt al dat ze er enorm mee hebben lopen stoeien. Um, gistermiddag heb ik nog contact gehad met de PA van de, de persoonlijke assistent van minister De Jager. Van, uh, wanneer komt die brief? Nou, die komt er elk moment aan. Uh, laatste blik wordt erop geworpen, wordt dan toch nog half elf elf. Dus er is ontzettend mee gestoen. In die vier dagen. Ja. Dat, is, dat is wel duidelijk. Dus ik denk niet dat ze zelf het ook een uh, hele leuke affaire vinden. Ik kom zo nog even op de rol van de oppositie. We, we krijgen zo meteen trouwens even een, een kleine onderbreking voor het zwemmen in Shanghai. Want dan gaat de Nederlandse meedoen aan de 100 meter schoolslag. Dat zeg ik vast even. Dan gaan we zo meteen door met deel 2 van, uh, van het gesprek. Maar ik, ik vind het zo opvallend, dat de SP die wil nu ook dat de Kamer toch terugkomt voor dit reces. En ja. u zei net bij de keuzes ook van nou ja, dat hoeft voor mij niet. Nee, kijk, het is, uh, wat, wat betreft de besluitvorming uh, loopt het bedrag dus met anderhalf miljard op. Dat is niet fijn. En dat krijgen we natuurlijk straks ook terug te horen bij de financiële beschouwing in september. Dat zal logisch zijn, want het moet wel ergens vandaan komen. Uh, maar het, het verandert denk ik niks aan de besluitvorming. Want de vraag is, zou dit hebben geleid tot een ander besluit? Bij mij niet. Uh, nee. Dus het zou wat mij betreft niet tot een ander besluit hebben geleid. Nee. En als dat voor de SP wel zo is, uh, dan hoor ik dat graag. Ik neem eigenlijk ook aan van niet. Uh, maar dat ze graag de minister-president gewoon ter verantwoording willen roepen... voor deze uh, toch wel uh, grote bloeper. Ja. We, we praten zometeen uh, uitgebreid door. En dan wil ik het ook nog wel even hebben over de rol van de oppositie. Want het is natuurlijk opmerkelijk dat u als GroenLinks ook gewoon zegt... van nou ja, ach, het is een foutje en uh, dat is het dan ook. Terwijl in, in de voorgaande uh, jaren misschien wel uh, zo'n premier... dan toch eens even uh, aan de haren naar de Kamer werd gesleept zometeen over doorpraten. Uh, eerst maar naar de bellers. De stelling dus, de misrekening van premier Rutte over de steun aan Griekenland is schadelijk voor zijn reputatie. Voorlopig eens 70 oneens 30. En er is door 1226 mensen gestemd tot nu toe. Nou, ik vind dus dat het uh, hem, niet scha hem niet schadelijk is. Want uiteindelijk is het zo dat ieder mens kan een, een, een fout maken. Dat is punt één. Het enige is dus dat mij zo opvalt dat namelijk uh, ontzettend deze zaken worden uitgediept en uitgemolken. Kijk maar hoe er gereageerd wordt met de kwestie daar uit dat Oslo. En dan gaan ze uh, gaan ze in de positie manipuleren. Ik, ik, ik, ik, ik krijg een rare smaak in mijn mond en ik vind gewoon dat men we moeten eens een keer objectief de zaken gaan benaderen... en niet alles door een rode bril gaan bekijken. Ik begrijp nu goed hoe ik al wat wie... gezegd heb. Ik heb er genoeg van. Ik ben nu... Uh, uh, oh. Ik trek me terug uit de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Uh, er is namelijk oh. nogal wat gebeurd, ook in Noorwegen natuurlijk. En uh, daar staat dit helemaal uh, niet bij. Uh, dat moeten we toch ook wel vaststellen als we het dan over de feiten hebben. Stand.nl, goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, om te beginnen natuurlijk uh, is het dus. Nou, het verbaast het gewone volk niet, maar er worden zo gigantisch veel dingen gewoon door de volk, door de door de neus, door de mond geduwd. Wij zouden eigenlijk van de Grieken één ding moeten ook overnemen. En dat is gewoon de straat op gaan en niet meer accepteren dat wij door deze regering, of welk ook, gewoon niet juist worden behandeld. Het is gewoon een schande zoals dat gaat. Ik bedoel, met al die afdrachten naar Brussel, de miljarden, uh, naar Ontwikkelsen, naar Oeruzgaan, naar Libië, noem maar op. Dus ik bedoel, die mensen, die meneer die bij u ook zit, die hebben bijvoorbeeld 15 weken vakantie. En dan vinden ze het nog gek dat ze terug moeten komen voor het belang van de Nederlandse burger. Ja. Kortom, u bent er niet zo blij mee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jof de Molen. Dag. Nou, ik vind dat die gerust door mag gaan, hoor. Ik ben geen VVD'er, maar iedereen maakt foutjes. Dus ja, hij dan ook een hoge bomen vangen veel wind. Dus iedereen krijgt er weet van. Maar als je geen fout meer kunt maken, dan kun je beter thuis blijven zitten. Maar het lag juist natuurlijk al gevoelig. Het is bekend, de PVV-gedoogpartner, die is al helemaal niet voor. Welke euro dan ook maar naar Griekenland? En nou zit hij er 50 miljard naast. Dat is nogal wat. Ja, maar dat is een heel andere discussie, vind ik. Of je het mee eens vindt dat Griekenland zoveel geld krijgt... kijk, dat is een heel andere discussie. Ja. Maar, maar mag, mag, die, mag iemand een fout maken? Ja, natuurlijk mag iemand een fout maken. En het heeft niks met zijn reputatie te maken. Die blijft gewoon goed, zegt u. Ja, ik, ja. Vind, ik vind dat die ploeg het goed doet. Ik ben geen VVD'er, maar ik vind dat de ja. ploeg het goed doet. Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Ewald uit Groningen. Rutte heeft helemaal geen fout gemaakt. Nou, hij heeft een verkeerd bedrag genoemd. Hij heeft geen fout gemaakt. Oh. Rutte moet elke week de gang naar Canossa maken. Dan moet hij met Wilders elke week praten. Dus hij heeft dit bewust gedaan. Hij heeft zich niet vergist. Oh, dit denkt... is een hele slimme man. U denkt dat hij het expres heeft gedaan? Ja. Zodat het een beetje leek alsof het meeviel? Juist, dat ah. is het hele verhaal. Dat zit erachter. Rutte is geen domme man. Als hij een domme man was, zat hij niet op deze plek. Nee, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Veldhuizen. Nou, ik denk daar eventjes heel iets anders over. Uh, kijk, ik vind het wel een misser eigenlijk. Want het is een zeer gevoelige zaak. En dan kun je zeggen, ze krijgen geld aan, aan uh, Griekenland... Doet niet ter zake eigenlijk, maar ik vind het ongelukkig. Wat mij nou eigenlijk veel meer stoort in dit geheel. dat hier nu zo simpel over gedaan wordt. Van, nou ja, het is een mis. en je mag een keer een fout maken. Als ik me dan herinner, meneer Balkenende. hoe die altijd weggezet werd. En zoals met dat Margarita-debat. waarvan ik nog steeds zeg van waar ging het in vredesnaam over? Mm -hmm. Dit gaat over geld en ook over geld van de inwoners. Hè, en deze man kon nooit wat goed doen. Werd van het begin af aan afgeschilderd. Rutte is een makkelijke babbelaar. Hè, en daardoor wordt hij geloofd. Terwijl ik toch balken en de een. Even iets intelligentere man en knappere man vond. Uh, qua intelligentie dan. dan Rutte. Ja, we gaan dit, we, we gaan dat dit, mevrouw... vind ik gewoon ja. heel jammer. We gaan dit zometeen nog even voorleggen aan. aan ja, Want Zelfs, ja, zelfs de oppositie zegt, zegt over Rutte. nou ja, foutje, het maakt niet zoveel ja, uit. Ja, precies. Ja, we maar gaan, we dat zeiden we... dus ze nooit over balken. Nee, enden, ik ga dat zo dat voorleggen aan Braakhuis. Alles en dat vind ik jammer. Dank u voor het bellen. Stomp.nl. goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Den Haag. Dag. Ik vind helemaal niet schadelijk voor Rutte, want hij heeft die open naam... en die mag nu misschien blijven. Nog één keer moet u dat zeggen, want... Hij heeft de, de naam en dat hij heel open is. Ja, ja. Dingen. En dit is een gevoel van het open willen zijn, ja. wat Mark wil zijn. Ja, maar ja, we hebben hem daarna niet meer gehoord eigenlijk. Hè. Hij heeft dat foutje gemaakt en uh, dat was natuurlijk ook wel ja. mooi geweest... Als hij nou even gezegd, ja jongens, ik heb het echt, echt gewoon even niet goed gezien... Dat heb ik nog niet gehoord van hem eigenlijk. Dat ben ik helemaal met jou eens, ja. ja. Dat, dan moet ik instemmen, maar toch... ik vind het uh, niet nadelig voor zijn reputatie. Nee, nee, het is niet zo dat nu gelijk... dat zijn hele blazoen bezoedeld is. Op deze oh, zeker nee. niet, in mijn ogen niet, tenminste. Nee. Dank u voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Um, ja, goedemiddag. Nou, het betekent dat hij um, die cijfers... ook na acht uur studeren niet eigen heeft gemaakt. En over het algemeen vind ik hem gewoon te vrolijk... te optimistisch. In het begin dacht ik... ha. Uh, jong, fris en fruitig, maar in deze moeilijke tijden... en volgens mij is het wel met opzet uh, gebeurd. Hij dacht ermee weg te komen. Hij dacht, misschien de eerste klappen zijn daalde waard... en daarna... ehm, um, ehm, um, um, um, um. Uh, pas ik het wel aan, maar dankzij onze Europese uh, interesse hebben we Merkel gehoord. Ja. Want hij heeft zoveel mensen om zich heen, en ambtenaar. Het maakt mij niet wijs dat hij dat uh, maar het, het, het, zou, het, zou, het zou toch ook naïef van hem zijn als hij zou denken... van, nou, ik moffel even 50 miljard weg, dat hebben ze vast niet door in Nederland. Dat komt toch uiteindelijk altijd ja, uit? Ja, daarom, zo dom. Maar, daarom, ik vind hem te makkelijk. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met de Goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Even een sarcastisch vraagje tussendoor. Ziet u ook nog kans om hier ook Wilders nog de schuld van te geven? Want dat, dat, dat komt ik ik, ik geef Wilders vroeg. nergens de schuld van, als u goed luistert. Nou, ik, ja, die wordt er ook te pas en te onpas weer bijgemaakt. Dat vind ik nogal wel ontsmaken. Maar goed, even... Nou ja, even. Nou, nou, u bedoelt nu op die Noorwegse zaak. En dat, dat bedoelt, dat is niet alleen, we hebben het daar net uitgebreid in ons mediaforum over gehad. Het is meneer Breivik geweest die de naam van Wilders in die, uh, ja, in die documenten zet. Ja, maar het links wel erg graag retig aangegrepen om dat toch via omwegen en stiekem een beetje in die richting uit te doen. Maar goed, dat is even een... Uh, dat is mijn mening. Ja, maar u schaadt mij nu ineens bij links. Dat, dat vind ik ook niet erg netjes. Nou, nou <laughs> ontkent u het? Als... Nee, maar ik, ik bevestig het ook niet. Ik bedoel, nee. uh, dat, dat, dat, dat is zo'n rare gedachte gelijk. Als je, als je iets bespreekbaar maakt of, of uh, hè, kritiek die ergens wordt geuit, uh, uh, verwoord of zoiets, dan is dat toch niet gelijk links nee. of rechts? Ik bedoel... Nee, maar ik zag die meneer van Jolen gisteren dat dat eigenlijk ook mateloos. was. Maar goed, even, even terugkomen tot Rut. Ik, ik, ik ben dus van mening dat het er niets gaat, want dat gegoogeld met miljarden dat. Ach, wie let daar nog op? Ik bedoel, die Grieken die gaan, die gaan nog steeds aan het infuus. En je gaat toch een drugsverslaafd ook geen, geen, geen geld geven? Die, die blijven dus aan het infuus. Dus wat de Grieken moeten doen is gewoon zelf de eer aan zichzelf nemen. De gifbeker drinken zoals we dat vroeger ook deden. En, en, en zelf eruit stappen. En dan zitten wij nog altijd met de, zuidelijke, met de rest van de zuidelijke siesta-landen. Spanje bijvoorbeeld. En, en, dus er komen nog heel veel miljarden aan. En we zullen nog een heleboel gaan betalen, denk ik. En of meneer Rutte nou, nou in de tien. Managers, jonge managers die, die hanteert. En dat, nogmaals, ik, ik. Misschien komt er in Europa straks ook nog een n mee. Maar het maakt niet zoveel nee, uit. Nee. Het is duidelijk wat u vindt. Het heeft niks te maken met zijn reputatie. Dank voor het bellen. Ja. Um, we gaan straks wel even naar de eindstand, tenminste de voorlopige eindstand uh, op onze uh, site. Uh, en dan ga ik ook doorpraten met uh, Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Maar als aangekondigd eerst maar schakelen met Shanghai, daar is het WK zwemmen. Bob van der Tak kijkt naar de 100 meter schoolslag met een Nederlandse in het water zometeen. Inderdaad, Monique Nijhuis, de acht finalisten worden één voor één door de speaker voorgesteld aan het publiek. En dat gebeurt met het nodige kabaal hier in het Oriental Sports Center van Shanghai. En zometeen dus inderdaad die finale. Kan ik misschien nog eerst even kort vertellen dat we een nieuw Nederlands record hebben gezien. Want dat is toch wel belangrijk. Op de 200 meter vrije slag. Femke Heemskerk een zeer overtuigende race. En één seconde exact haalde ze af van haar oude toptijd. 1.55.54. Nu, nu het nieuwe Nederlands record. En Heemskerk als snelste ook door naar de finale. En dat belooft dus veel voor morgen. Een zeer overtuigend optreden van Femke Heemskerk. En misschien dat Monique Nijhuis zich daardoor kan laten inspireren. Nijhuis. Die als achtste naar de finale ging. Als laatste dus. Op het nippertje deed dat gisteren in een prima tijd van 1.07.60. Dat was ook ruim binnen de Olympische limiet. De nominatie voor Londen heeft ze dus op zak. Dat is een prettige gedachte natuurlijk. En nu dan die finale. Maar makkelijk zal het niet worden voor Nijhuis om nog wat te klimmen. Want het is een sterk bezette finale. Met als absolute favoriete Rebecca Soning uit Amerika. De wereldkampioen ook twee jaar geleden. En een klasse ...part in de series en in de halve finale. Verder ook nog Liesel Jones, de Olympisch kampioen... Van 2008, uh, Julia Evimova is er, de Europees kampioene van vorig jaar in Budapest. En er zijn ook nog twee Chinese zwemsters. En uh, die zijn toch ook uh, ja, nu in het met het thuisvoordeel uh, misschien wel extra gevaarlijk. Zojuist al een uh, Chinese gouden medaille op de 100 meter rugslag voor Ying Zhao. 100ste scheelde dat met Anastasia Zueva. En toen ging het dak hier in Shanghai in het zwembad eraf. Nu de start van de 100 meter schoolslag. Monique Nijhuis zwemmend in baan 8. En uh, ze moet zorgen dat ze natuurlijk uh, redelijk in de buurt blijft van, uh, ja, van, van iedereen eigenlijk. Want het is een, uh... En we gaan kijken wat Nijhuis kan. Het is voorlopig Sony die in haar vinnige stijl meteen de leiding pakt. Sony die gisteren de halve finale 1-0-4-91 klokte. En dat was ijzersterk en daarmee een enorme voorsprong. Ook nu is het de voorsprong voor de Amerikaanse Nijhuizen. blijft wat achter halverwege de race. Sony, Jones en Yi, de Chinezen de eerste drie. Nijhuis op de vierde plaats. 31-44 de tussentijd van Nijhuis. En kan ze dan nog misschien toch nog voor een verrassing zorgen door op het podium te eindigen. Het is Sony die de leiding heeft. Jones op de tweede plaats. Nijhuis is niet ver af hoor. Is niet ver af van de derde plaats moet je dan zeggen. 1 en 2 zal ze niet halen. En daar komt op Julia Evimova. Met de roze badmuts in baan 1. Die gaat ook heel erg hard nu. Het is Sony die gaat winnen. Dat is duidelijk. Nijhuis redt het niet. Zakt weg in het restant van de race. En pakt geen medaille. Het goud is voor Rebecca Sony. Het zilver voor Liesel Jones en het brons is uiteindelijk voor Li Ping Yi. Inderdaad, China pakt weer een medaille. Monique Nijhuis wordt achtste uiteindelijk in een tijd van 1-0-7-97. Ietsje langzamer dus dan gisteren in de halve finale. Het zag er nog even veelbelovend uit bij het keerpunt toen ze vierde lag. En je dacht misschien... Dat er toch een stuntje in zit. Maar dat was dus niet het geval. En een stuntje zou het wel geweest zijn, hoor. Als Nijhuis in deze sterk bezette finale. een uh, medaille zou hebben gepakt. Nou, dat was uh, veel te hoog gegrepen. Dat is duidelijk. Uh, en uh, de winnares, ja, dat was ook niet echt een verrassing. Rebecca Sony uit Amerika, een klasse apart. Ook in de finale, zij wint. Bob van de Tak was dat, vanuit Shanghai. Snel naar Bruno Braakhuis, die heeft meegeluisterd met de reacties van onze luisteraars. Tweede Kamerlid is die voor GroenLinks. Wat vond u daarvan? Uh, nou, de reacties waren duidelijk gemengd. Ik heb wel de behoefte om één ding even recht te zetten. De Kamer heeft geen 15 weken vakantie, maar heeft 9 <laughs> weken reces. En er wordt gewoon doorgewerkt. Want ik heb nu al 4 weken er gewoon doorgewerkt. Dus dat we uh, niet reces als vervangwoord voor vakantie zien, er zitten geen 15 weken Nee, nee dan is er gewoon geen, geen, uh, zijn er geen bijeenkomsten in Den Haag in ieder geval. Maar u werkt gewoon doorzichtig. Exact, uh, ja. Nog even, waar ik het daarvoor ook even, voordat we naar die bellers gingen, nog even over hadden. Want ja. uh, op een, u hoort het ook bij veel uh, bellers. Uh, Rutte komt er eigenlijk wel mee weg. Men vindt het, ja, vindt het een leuke premier. En uh, ja, ja, misschien een beetje in zijn overmoed heeft hij dan een, een bedrag verkeerd genoemd. Ik hoor dat ook een beetje bij u. Uh, terwijl je zou vroeger zou, zou de oppositie hier toch bovenop zijn gesprongen. Nou, kijk, ik wil één ding wegnemen. Het is niet zo dat ik dit bagatelliseer. Het is alleen de vraag, moet ik nu hiervoor de Kamer terugroepen... van vakantie, om nu de minister-president ter verantwoording te roepen... terwijl er nu al een uh, bijeenkomst wordt gepland voor tweede helft van augustus... dus dat is ook nog in het reces... waarin we dit natuurlijk uiteraard zullen meenemen... maar waarin we dan ook verdere besluitvorming kunnen behandelen. Kijk, het gaat op een gegeven moment ook gewoon op... wat is het meest effectief? Uh, het is niet zo dat de minister-president hier zomaar helemaal mee wegkomt. Want nogmaals, uh, de Nederlandse bijdragen, loopt zomaar wel met ruim anderhalf miljard ja. op. Ja, dat moet je wel uitleggen. Nou, Eerwoord Ingang heeft daar ook iets van gezegd, hè? Uh, die zegt, 50 miljard is bijna drie keer het bedrag dat dit kabinet wil gaan bezuinigen, daar mag je niet zomaar in vergissen. Nee, dat klopt, dat ben ik ook eigenlijk helemaal met hem eens. Het enige wat ik niet meteen vind, is dat je dus nu op dit moment daarvoor Kamerleden terug moet halen uit het buitenland, om uh, de minister-president uh, hierover ter verantwoording te roepen, als dat ook later kan. En dat kan zowel uh, bij de bijeenkomst in augustus, uh, als we het sowieso over Griekenland gaan hebben, als commissie. Commissie Financiën komen we daarvoor op dat moment ook terug van reces. En we zien elkaar natuurlijk weer bij de financiële beschouwingen... waar dit punt natuurlijk ook weer naar boven gaat komen. Dus ja, de minister-president gaat heus nog wel merken... dat dit toch wel een blooper was ja. en dat de Kamer dat ook vindt. Uh, want uh, er was een mevrouw die zei van als die in er was overkomen... dan we dan, dan, dan, dan, dan hier moord en brand eigenlijk. Nou, ja... Uh, het is waar. Het is een, een, een, een sympathieke minister-president. En dat vind ik ook. En blijkbaar heeft hij wat krediet opgebouwd. En uh, uh, verdragen mensen van hem wellicht iets meer dan, uh, dan Van Balk. En uh, ja. ja, natuurlijk, je persoonlijke stijl doet, doet ook ter zake. Is, is het ook zo? Want Vanwege de, uh, ja, de minderheidsregering wordt uh, is er, is er af en toe wordt er gewinkeld, uh, ook op links... Uh, is het ook zo dat u er te veel in zit nu als GroenLinks ook? En, en de PvdA horen we bijvoorbeeld ook niet op dit punt. Die hebben dit, dit beleid enorm gesteund. Is het zo dat u dan nou medeverantwoordelijk bent en voelt nu? Nou, ik voel me niet verantwoordelijk voor de blooper, als je me niet erg nee. uh, kwalijk wil nemen. Ja, dat begrijp ik <laughs> nee. uh, Maar natuurlijk ben, zijn we medeverantwoordelijk voor het beleid. Uh, maar zoals ik het ook in het debat gezegd heb, er zijn niet zoveel opties open. Uh, nog even los van waar je voorkeuren liggen. Uh, de monetaire unie opblazen, dat uh, stort ons vermoedelijk in een, in een diepe recessie, dieper dan. 2008. Uh, we kunnen ook niet zo doorgaan als nu. Uh, we zullen ook dus op het gebied van uh, de bestuursvorm van de Europese Unie toch echt wat stappen uh, moeten zetten de komende tijd. Daar heeft de brief ook weer niks over gezegd en dat stelt me teleur. En tegelijkertijd weten we dat het redden van Griekenland de enige manier is om de Monetaire Unie overeind te houden. Ja, daar teken ik dan wel voor. Ik wil gewoon niet het risico lopen dat we in een recessie belanden. Nee, en ik, die verantwoordelijkheid wil ik niet, nemen. Het uh, muisje krijgt nog wel een klein staatje als ik u zo beluister. Dank u wel voor uw bijdrage aan Stam.nl. Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ik kijk nog even naar onze site, daar staan de laatste standen op. Er staat trouwens ook een reactie op van iemand die zegt, bah, dit is een standpuntprogramma. Waarom dan onderbreken voor sport? Ja, een week aan zwemmen, ja, daar moet je toch af en toe ook wel aandacht aan besteden als er Nederlanders aan meedoen. Een raar standpunt. Uh, ja. Nou ja, maar goed, iedereen mag hier zijn standpunt uh, verwoorden natuurlijk. Uh, de misrekening van premier Rutte over de steun van aan Griekenland is schadelijk voor zijn reputatie. Eens, 69%, oneens 31%. En er is door bijna 1400 mensen gestemd. U hoorde al even zijn stem, Thijs van der Brink, met de onderwerpen voor dit is de dag. Ja, jullie zijn een, uh, een mediaprogramma, dus we beginnen maar met een mediagast. Jaap de Groot is straks even bij ons uh, het gast. Hij is uh, chef sport bij de Telegraaf. En hij schrijft ook altijd de column van Jan Kruijf. Ja. En gisteren heeft de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, de nieuwe Raad van Commissarissen, gezegd dat Kruijf in die kolom. Niet meer gaat praten over Ajax. Uh, en we zijn heel benieuwd wat je op de grootte van vindt. Gaan we dus zo aan hem vragen. Verder te gast, oud-minister Gerda Verburg. Die zit in Rome, dus jullie zijn op telefoon. Daar hebben ze besloten dat er 1,1 miljard naar uh, de hongersnood gaat. Daar praten we even met haar over. En Amerika-deskundige Willem Post. Over uh, Amerika en alles wat daar speelt met uh, die schuldencrisis. En uh, ook nog heel leuk. Uh, Stefan Wittekamp en Susanne Arts zijn documentairemaker. En die hebben in de omgeving verkeerd van die Amerikaanse dominee... die de ondergang van de wereld verspelde ah. op 21 mei. Hoe heet het? Camping. Harold Camping. Ja, mooie, mooie naam. Zij maken daar een documentaire over en komen daarover vertellen. Miss kan Jaap de Groot in, uit naam van Johan Kruis dan schrijven over Volendam. Want daar heeft hij ook wel wat mee. Moet je maar eens vragen. Okay. Ja. Uh, dat uh, zometeen in uh, Dit is de Dag op Radio 1. Zometeen na twee uur. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.